4 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Sinds gisteren zijn er 60 nieuwe coronagevallen in Nederland bijgekomen. Het aantal besmettingen is opgelopen naar 188, heeft het RIVM bekendgemaakt. De meeste nieuwe patiënten zijn in Noord-Brabant gemeld. Van de 188 zieken zijn de meeste mensen onlangs in het buitenland geweest voornamelijk in Noord-Italië of ze hebben contact gehad met iemand die daar onlangs was. Van 29 mensen is nog niet duidelijk hoe ze besmet zijn geraakt. In België zijn 60 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt de Belgische Gezondheidsautoriteit. In totaal zijn er nu 169 mensen besmet in België. Israël denkt erover om Nederlandse reizigers niet meer toe te laten uit angst voor coronabesmetting. Sinds enkele dagen zijn reizigers uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland al niet meer welkom in Israël. De Amsterdamse Joodse zaalvoetbalvereniging Maccabi zet bij risicowedstrijden beveiliging in... om antisemitisch geweld tegen spelers te voorkomen. Dat zegt de clubvoorzitter tegen de NRC. Hij zegt daarvan overtuigd te zijn dat het ooit tot geweld komt bij wedstrijden van zijn club. Ook vindt hij dat de KVB te weinig doet met meldingen van antisemitisme. Wat de beveiliging inhoudt en hoe vaak die wordt ingezet wil de voorzitter, de voorzitter niet vertellen.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 Het weer, het is zonnig, al blijft een bui mogelijk. Het is maximaal 10 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Morgens het bewolkt en valt er regen. Pas later op de dag komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt wel wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De wegwerkzaamheden aan de Leegwaterbrug bij Alkmaar zorgen ook nu voor vertraging... Het staat daardoor vast op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Je hebt een kwartier oponthoud en er zijn twee rijstroken dicht. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar heb je daardoor 10 minuten oponthoud. Het is tussen Bergen en Heilo. En er staat file op de N513 van Castricum aan Zee naar Limmen. Tussen Castricum aan Zee en Egmond heb je een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Wat een goed idee. DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfsfilms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Fauna Visio Wildlife Care in Groningen... en vent van stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan.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 Dancing with Myself, hier op ZFM Zandvoort. Het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Van Koor. Ja, het is uh, Billy Idol, Dancing with Myself. En Billy Idol die die treedt nog steeds op. Wat leuk. Ja, het is uh, voornamelijk in Vegas, maar hij is uh, onverwoestbaar. En ik heb uh, dit is ook een van die nummers die mijn collega altijd draait uh, op het werk. Dus ja, ik heb daar gewoon leuke herinneringen aan. Ja. Dat staat heel hard. Dus jij heel draait hard. het gewoon omdat je hem eigenlijk mist, die collega. Nou, hij heeft mij uh, min of meer kennis laten maken met, uh, met rockmuziek, maar niet de hard rockmuziek. Nee, want ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten rockmuziek. Het is echt poprock, is dit. Populaire rockmuziek, ik heb ook vaak in de top 40 gestaan. En daar keek ik en daar luister ik nooit zo naar. En omdat hij dat de hele dag heb opstaan. Ja. Ben ik die nummers gaan opschrijven. en die ben ik nog een keertje gaan naluisteren. en ik, ik heb al die muziek zelf. En dan denk ik van ja. dan moeten we gewoon draaien op de radio. Ja, nou het komend uur. Uh, hebben we nog hoop te bespreken, geloof ik. we gaan het over sport hebben. we, we hebben natuurlijk. Uh, het Dier van de Week. Uh, ja, en het... nog heel veel andere dingen. Ja, we hebben om uh, kwart over vier. hebben we het uh, Pit Report. om uh, half vijf hebben we het Dier van de Week. en om kwart voor vijf hebben we het Gedicht van de Week. en we hebben nog een aantal Zandvoortse berichtjes. Nou, één daarvan, dat is natuurlijk heel leuk... Uh, dat hebben we allemaal kunnen horen van de week... Max Verstappen die heeft het vernieuwde circuit van Zandvoort ingewijd. Ja. En de Formule 1-coureur reed afgelopen woensdag als eerste... een zestal rondjes op de ruim vier kilometer lange baan... omdat onder andere op 3 mei de grote prijs van Nederland... na 35 jaar terugkeert. Verstappen die stapte even na vier uur in de RB8... een oude Formule 1 bolide van Red Bull... en Jan Lammers, sportief directeur van de Dusk Grand Prix... die gaf daarvoor het zijn. Nou, de pitstraat en de Tarselbocht, de Kuipbocht naar de start... die zijn grondig aangepakt En uh, alles met als doel er straks een spectaculaire race van te maken... met veel inhaalmogelijkheden. De asfaltering van de baan die kwam eind februari gereed... en om die mijlpaal te vieren... nodigde de organisatie van de Dusk Grand Prix... exact 60 dagen voor de rentree van de Formule 1 in Nederland... verstappen uit om als eerste een rondje te ervaren. We hebben daar een, uh, een berichtje over... Ik weet niet of de schuif open staat, ja, maar ja, ja. Arie Luijendijk, die de kombacht, die is naar hem vernoemd, die was nogal onder de indruk. Ja, mijn eerste ronde was uh, naast Max Verstappen in de Aston Martin. Uh, echt uh, boven verwachting uh, uh, indrukwekkend. Uh, het circuit, maar uh, vooral uh, de Leyendek-bocht en de Hugenols bocht Die twee bochten zijn waanzinnig als je zeg maar aankomt rijden en dan optisch zie je alleen maar asfalt en en dan de muur en de hekken en dat is uh, op een oval normaal maar op een gewoon circuit is dat natuurlijk ongebruikelijk en uh, heel indrukwekkend moet ik zeggen maar ik denk dat het belangrijkste bocht is van het circuit circuitverantwoord is de bocht voor de bocht. daar moet je dus sneller iets kunnen zijn of net zo snel als je als de, degene voor je en dan kun je de DRS openen en dan kun je hier misschien inhalen en uh, voor de rest van het circuit ik denk bij het insturen van de Nissan-bocht dat er misschien wel eens een actie zou kunnen gebeuren. Want het is ook vrij breed daar. En als je dan die bocht daarvoor, linkse bocht daarvoor, wat beter uitkomt, dan krijg je misschien wel een run op iemand. En ik weet niet of ze daar een DRS-zone maken, maar dat zouden ze moeten doen. En de Luierdijk-bocht is al veel voorbijgekomen natuurlijk. Ja, U bent de naamgever daarvan. Uh, er werd ook door sommige mensen gezegd, hij wordt bijna nog makkelijker omdat hij nu echt makkelijk vol gas is. Wordt hij dan niet te makkelijk? Hoe kijkt u daar zelf naar? Nou, wat men niet moet vergeten is dat het doel van die bocht was om setup om setup te creëren dat er ingehaald wordt in het Tarzan. Dus die bocht was echt noodzakelijk. Is het dan nu een bocht die zijn naamgever nog meer eer aan doet dan voorheen? We kennen natuurlijk allemaal uw achtergrond en die banking past daar natuurlijk bij, zou ik zeggen. Ja, dat is al heel toevallig dat die bocht mijn naam al droeg. Dus, uh, maar ik vind het een bijzondere eer, dat heb ik altijd gevonden. En uh, ja, ik ben echt onder de indruk van de bocht en uh, hij doet mijn naam meer aan. En andersom ook. En nu zei je al, ik zat naast Max. Uh, ja, We kennen ja. allemaal de beelden van, van bijvoorbeeld Jos die naast Max zat. Die vond het niet altijd even prettig. Hoe was die ervaring voor u naast Max? Nou, ik vond het wel prettig. Als de remmen het maar bleven doen, dacht ik bij mezelf en de mannen het maar bleven doen. En uh, naast Jan heb ik ook gezeten, Jan Lammers. Maar uh, ja, ze gingen er allebei goed van, uh, tegenaan. Ik moest straks ook rijden. Ik ga er niet zo hard rijden. Daar heb ik er mijn gezin in vandaag. <laughs> maar nee, het was, uh... je kon ook duidelijk zien weer met Max dat hij heeft zo'n ware beheersing. is echt niet normaal. Uh, het is... Uh... Het is net alsof die piano aan het spelen is en zo, ja, echt uh, geweldig, het was een leuke ervaring. Had u ooit verwacht, zeg maar, pakweg vier jaar geleden, dat deze dag ooit nog zou komen? Ik geloof dat iedereen die uh, race min in Nederland, iedereen dacht van, weet je wat, komt nog geen formule 1 race meer in Zandvoort, want dat, uh, ja, dat gaat gewoon niet meer in deze tijd, milieu, noem maar op, alle, alle, alles wat gaande is. Uh, en ze hebben het toch voor elkaar gekregen, Bernhard met zijn partners, en toch wel een af voor wat ze hebben gecreëerd. En uh, dit was een uh, bericht, in uh, ieder geval een uh, reportage van uh, motorsport.tv. En wat gaan we doen? En wat gaan we doen? We gaan muziek draaien. Alleen, uh, ja, ha, dan moet hij het wel doen. Ja, natuurlijk doet hij er uh, Hij doet rood. het altijd. Het is een knopje indrukken. Ja. En dan gaat hij vanzelf aan. Nou, dat gebeurt dus in dit geval niet. Ja, ja, we kunnen nog wat anders doen. Dat is het. Ja, uh... Hij gaat. <laughs> hij liep vast. Heb ik ook wel eens een vastloper. Wat een mooi nummer: Little Drop. So you said goodbye and then. Little raindrop, little raindrop. You were falling down again. Little raindrop. Little raindrop, lost the sun and light and warmth and without your pride Does it seem like, oh it seems like, everything you've overcome and done And your guide was taken, they were taken away To the lake nearby Watching the day, seas and storms and stories passing by But now the clouds are opening up their arms falling down won't be that hard let your troubles and you will see you'll be where you have you know you'd come alone little raindrop little raindrop for the first time on your own little raindrop little raindrop blown away by winds of change and by summer rain you are falling still falling down to where you never wanted to be again but you're here now you are here Drain Drop hier How op ZFM Zandvoort Zandvoort En dat waren Maral en Daan En uh, dat zijn vrienden van ZFM Zandvoort Want uh, ja, zij hebben bijvoorbeeld ook opgetreden Koor uh, uh, uh, Op uh, de, de nieuwjaarsduik is dat zo? Ja, met al die mensen en met het gitaartje, het ging helemaal lekker. En, uh... Ja, ik zat in nieuwjaar zat ik op een boot. Ja, kon je eigen ja, duik doen? Ja, ik heb geen vuurpijl gezien. Nee. Je ja, had zo'n rode toch aan kunnen steken. Ja, dat mag niet, hè? Nee, we gaan, uh, het is tijd voor. ZFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, Cor, vertel. Ja, de eerste race van uh, de nieuwe Grand Prix uh, seizoen dat gaat uh, plaatsvinden in Melbourne. En dat wordt volgende week zondag alweer, 15 maart, worden verreden. En uh, net als in 2019 is de tweede Grand Prix de race in Bahrein En daarna is in de kalender het F1 seizoen van 2020 iets anders ten opzichte van vorig seizoen. Uh, want we hebben als derde hebben we de Grand Prix van Vietnam. En als vierde de Grand Prix van China. Als alles tenminste doorgaat. Want ja. het coronavirus drukt er wel een grote stem op. Maar uh, er is wel gemeld dat uh, het Grand Prix in China niet door zou gaan. Ja, hij staat nog steeds op de kalender. Dat en uh, het ligt er natuurlijk een beetje aan hoe het allemaal zich ontwikkelt. Ja. Maar het goede nieuws is dat op 3 mei is de Grand Prix natuurlijk van Nederland is. En dat gaat plaatsvinden in Zandvoort. Nou, op uh, 4 maart, dat uh, is onlangs een paar dagen geleden geweest, was het natuurlijk Max Verstappen hier in Zandvoort voor ja. de officiële opening van het nieuwe circuit. Nou, zijn reactie was dus als volgt. Ik vond het heel erg leuk, vooral bocht 3 en de laatste bocht uh, I, uh, wat is het, 14. Ja, die banking, dat voelt heel bijzonder aan en er zitten er veel verschillende lijnen in die je in de bochten kan rijden. Prachtig. Het mooie van bijvoorbeeld bocht 3 is dat het ook een kombocht is en dat de binnenkant van de bocht helemaal wegvalt naar beneden. Als je daar aankomt zie je de binnenbocht helemaal niet omdat je zo laag in de auto ziet. En daarna, hoe je de rest van de bocht neemt, dat is echt heel anders dan dat je gewend bent. Het maakt me heel trots om hier te rijden. Ik kijk er enorm naar uit als ik mijn fans uh, zie hier op het andere circuit. Dan kan het hier alleen nog maar mooier worden tijdens de Dutch Grand Prix. Volker Wessels toverde in vier maanden het circuit om in het vernieuwde circuit... en het is door Vers Volker Wessels in recordtijd zeer vakkundig en grondig omgetoverd. En het is in een baan waar de hele autosportwereld nieuwsgierig naar uitkijkt. Dit komt met name door de twee nieuwe spectaculaire kombochten... in combinatie met het klassieke circuit. De eerste kombocht is de Hugo bocht, de T3... en de meest extreme bocht is de nieuwe Arie bocht, de T14. En daar hoorden we net Arie Luijendijk zelf het een en ander over vertellen... Verder valt op dat de coureurs na een pitstop pas na de Tarzelbocht weer op de baan invoegen. De huidige F1 coureurs zijn allemaal erg nieuwsgierig naar de baan. Die is ontworpen door de Italiaanse baanontwerper Jarno Zavelli van Dromo. Met twee progressieve parabolische kombochten. Ten eerste dus de Arie Leijendek bocht. En die heeft een helling van 15 tot 18 graden. En een maximale helling van 32 procent. De helling van bocht 3 is zelfs nog progressiever. Die is relatief vlak aan de binnenkant, maar nog steiler boven in de bocht. De getallen van deze bocht zijn 15 tot 19 graden of een maximale helling van 34 graden. Sportief directeur van de duskamprie Jan Lammers is enorm tevreden. Het circuit is in zeer korte tijd klaargestoomd voor de koningsklasse van de autosport. En zo is de uitloopstrook van de Gerlachbocht voor de veiligheid vergroot. De Hugo Holtz is een kombocht geworden waardoor twee Formule 1 auto's naast elkaar met dezelfde snelheid kunnen rijden om met meer vaart richting het schijfvlak te schieten. En dan die blinde bocht naar rechts schuin naar beneden door de duinen. Dat is volgens Lammers een van de spectaculairste attracties van dit circuit voor de coureurs. Zo'n soort bocht beleven kan nergens anders. En dan als uitsmijter de arie bocht waar de Bolides op hoge snelheid naast elkaar doorheen kunnen razen... het richt eind op. Kortom, het is fantastisch geworden. Nou, Op vrijdag 1 mei gaan de 100.000 fans... maar ook alle Formule 1 coureurs het meemaken. Dan de Formule 1 eindelijk een Dutch Grand Prix... met de Jumbo Super Friday. De eerste dag zal voornamelijk in het teken staan van de vrije trainingen... en alle teams kijken ernaar uit om de kostbare ervaring op te doen... voor een van de meeste tot de verbeelding sprekende races van het jaar. Ja, ik kijk er naar uit en ik ben vrij. Ik zit niet op een boot. <laughs> ik zou hem zo graag willen winnen hoor. Cor. Ja. Hier is Toto met Afrika.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 Ik heb hem niet gewonnen hoor, de Toto. Niet gewonnen? Nee, niet gewonnen. Winnen al jaren niet? Nee. <laughs> Hebben we nummers, toch niet goed? Alle nummers moet, die ik invul, dat wordt het nooit. Moeten we toch aan de Café 4 uh, Pool meedoen van de Formule 1? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ik moet nog even wat corrigeren. Ja. Want ik, uh, ja, ik heb een soort uh, blok op corona, want ik word er helemaal niet goed van. Maar ik ja, ook het niet. Is, uh, het, het is toch een berichtje dat ik nu gemist heb. Ja. Want het coronavirus vormt een steeds grotere bedreiging voor de Formule 1-kalender. Hmm. Door de snelle opkomst van COVID-19, het coronavirus, is de Grand Prix van China dus inderdaad afgelost. Nee, hey, ik heb een keer gelijk. Gel je gel hebt helemaal gelijk. Hey. En men betwijfelt op dit moment de doorgang van de races in Bahrein en Vietnam. En de VIA heeft in een persverklaring bekendgemaakt dat er een crisisteam is opgezet om de wereldwijde situatie omtrent het coronavirus en COVID-19 in de gaten te houden. Het ingestelde crisisteam zal onderdag de dag de wereldwijde situatie rondom de verspreiding van het coronavirus bezien... en houdt nauw contact met aangestoten autosportfederaties en raceorganisatoren. De via zal niet enkel op de bevindingen van het eigen crisisteam afgaan... maar zal daarnaast de adviezen van nationale overheden en de World Health Organization opvolgen. De VIA zal alle actie ondernemen die nodig is om de internationale autosportgemeenschap en het publiek te beschermen, zo luidt een deel van het statement. Annuleringen van races worden voor geen enkele klasse uitgesloten. Nee, de, dat, dat geldt ook voor het Songfestival. Hè? Uh, Cor? Ja, ja dat, is, uh, dat heb ik ook vernomen dat uh, bijvoorbeeld IJsland... heeft een heel leuk liedje. Ja. En, uh, dat heb je volgens mij nog ergens al klaarstaan. Volgens mij, uh, ja, ergens, maar nu nog er... niet. Nu, nu niet, okay. nee. Maar die komen dus niet naar, uh, naar Rotterdam. Die, nee. uh, die doen het via internet de ja. optreden. En, en ja. ook nog eventjes een ander sportbericht. Uh, ja, zoals u weet, Joop van Nessen staat als verslaggever... bij het veld uh, van SV Zandvoort. SV Zandvoort tegen DVVA... En het is 3-0 geworden voor SV Zandvoort. Okay. En uh, ja, we gaan even naar muziek. En dan zijn we zometeen bij u terug. Met uh, wat net? Wat, wat, wat, met het Dier van de Week, toch? Ja, het Dier van de Week. Het Dier van de Week.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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. als Let It Be hier op ZFM, Zandvoort bij Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, we gaan uh, naar het volgende item natuurlijk. Uh, Cor, het dier van de week. En wat, wie is het dier van de week? Ja, het uh, dier van de week, dat is een, uh, een lachenbekkie. Lach je en, ook zo? Ja, dat weet ik niet, maar uh, zo heet het uh, dat is boven het uh, artikel. En... Als ik dan even kijk naar al die dieren die in het asiel zitten die een baasje zoeken. Honden en katten, konijnen, marmotten tegenwoordig en, en alle andere dieren. Dat is gewoon heel zielig. En die dieren die verdienen gewoon een baasje. Nou, in ja. ieder geval, Zina is een stafwoord van ongeveer acht jaar oud. En die is in het ziel uh, beland wegens omstandigheden van uh, de baas. Doordat uh, ze de laatste tijd niet meer zo voor buiten kwam en eigenlijk iets te veel at... heeft u op dit moment erg veel om van te houden. Want de hond is iets aan overgewicht. Oh. Nou, naar mensen is ze heel erg vrolijk, vriendelijk en enthousiast. En kinderen is ze gewend, doordat deze bij het vorige baasje ook vaak op visite kwamen. De verzorgers denken dan ook dat ze prima bij kinderen in huis kan wonen bij de juiste baas. Het is wel een bulldozer, dus ze moeten wel tegen een stootje kunnen. Ze zoekt een huis zonder andere dieren, want katten zijn namelijk veel te leuk om op te jagen. Andere honden vindt ze gewoon niet leuk, al kan ik voor een grote stabiele reu misschien wel een uitzondering maken als ik hem aardig vind. Ze is gewend om alleen thuis te blijven voor een paar uurtjes, maar uh, dit was wel in de bench. En deze die, uh, wil ze dan wel graag meenemen naar het nieuwe huis, want er is aan gewend. Ze is netjes zindelijk en ze sloopt niks, slang ze maar niet alleen uit de benches. Dus je kunt niet weg en de hond niet in de bench uh, zetten, want dan <laughs> kost het je bankstel. Uh, ze is op dit moment nog een beetje te zwaar beetje zwaarlijvig, uh, dik kontje. En ze heeft een slechte conditie. En uh, daar is ze al mee aan het werk gegaan. Ze beweegt elke dag nu voldoende. En ze maakt een lekkere wandeling. En ze zoekt dus een baas die uh, de hond mee motiveert. <lacht> Welke collega gaat dit? En lekker dus met aan de slag gaat. <lacht> nou, na een sportieve wandeling uh, ligt ze ook graag lekker te dromen in het mandje. En misschien wel samen met het baasje op de bank. Het is een hele blij en vrolijke hond. Gek op aandacht en spelen... En uh, ze ziet het echt zitten om een leuk baasje te vinden om jaren mee door te brengen. Nou, ze wacht op u. En ik zou zeggen, kijk, ik wacht eens, op haar. kijk eens in het Dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5. En dat is dan, uh, u kunt wel kijken op de website dierenbescherming.nl met daarvoor Kennermerland. Maar het is natuurlijk veel leuker om even langs te gaan. Keesomstraat 5, even een afspraak maken. 088 811-3420. Om Zina, de stafwoord van acht jaar, even te komen opzoeken. Ja, zeker weten. En uh, die mensen verdienen het ook. En zeker buiten. Als je uh, een ander beest zoekt, dan is Dierenthuiskennenderland ook zeker het juiste adres. Even een kleine correctie. Een een, een, een, het is zijn geen beesten, mensen zijn beesten. <lacht> ik ken ook heel veel beesten, hoor. Ja. Hey, Cor, um, Ik ben uh, afgelopen vrijdag. Vorige week, vrijdag eigenlijk, ben ik naar uh, Treintje Oosterhuis geweest. In, oh. uh, in uh, uh, Amersfoort. Uh, bij mijn collega Barry Paf. Uh, die had mij uitgenodigd samen met Patrick. En uh, daar zong ze natuurlijk wel bekende liedje De Zee. En ik dacht, ik draai hem gewoon lekker even. De Zee van Treintje Oosterhuis. Zie je het. Hij op zaterdag. No, I didn't know you yet Ja, Roy. Ja, dat was uh, een leuke inzending. Ja, dit was uh, het nummer Think About Things... van het uh, onuitspreekbare uh, groep uh, uit IJsland. Ja, ik wil toch dat je het doet. Daioi, och Gagnamagnio. Gagnamagnio? Ja, IJslands is een... Uh, ja, een, <laughs> het Vins gerelateerd. En Vins is ook wel een taal... wat gewoon echt onuitspreekbaar uh, is... Ik heb ooit een keer een film gezien en die uh, nee, wordt uh, ondertiteld in het Engels en die, die was in het Vins. was op zich een hele leuke film en je verstaat er dus echt geen woord van. Het is onvoorstelbaar. Maar goed, je hebt uh, nog wat klaarstaan of zal ik nog wat draaien? Ja, jij hebt ook nog wat leuks klaarstaan. Ja. Zullen we dat gewoon lekker doorgaan? Ja, we gaan even John Fogarty draaien met Bad Moon Rising. En zo meteen het gedicht van de week... Goeie hier bij de Elke Zeter, ZFM, ZFM Zandvoort. En uh, Cor, uh, jij, uh, jij hebt iets klaarstaan. Iets, uh, iets, uh, iets, iets heel lekker rustigs, geloof ik. Alleen je moet hem nog even opzoeken, zie ik. Dus uh, dan gaan we even kijken. Ja, daar is hij. Kom maar, kom maar op. Ja, want wat gaan, wat gaan we doen, uh, Roy? We gaan we naar het op, uh, gedicht van de week. Het gedicht van de week, ja. En het is helemaal in Formule 1 stijl. Oké, okay. wat is Het is okay. namelijk een ode aan Jim Clark. Geboren op 4 maart 1936 in Kilmerny in het mooie Schotland. Dat stond op die dag tenminste in de lokale krant. Oeh, hij werd twee keer weer het kampioen en dat was ongekend toen. Begonnen als schapenboer, maar al gauw met het roemruchtige F1-lotusteam on tour. Zijn eerste GP was die op 6 juni 1960 in Zandvoort. Helaas door motorpech werd de droom op een podiumplaats in de 42e ronde vreed verstoord. Zijn eerste podiumplaats... behaalde hij tijdens de GP in Portugal. Derde... achter Bruce McLaren... en winnaar Jack Brabham. Oogste hij hiermee... in zijn eerste GP-jaar... veel bijval. Hij sloot zijn eerste jaar in de GP... af als elfde in de ranglijst. De naam Jim Clark... werd een vaste naam... op de deelnemerslijst. In het jaar 1963... Won hij 7 van de 10 races? Werd het jaar voor het eerst wereldkampioen. En van de coureurs de Preces. In 1964 wint Jim Clark 3 GP's, waaronder die van Zandvoort. Tot op de dag van nu? Ongehoord. In het jaar 1965 wint hij 6 GP's. Hij wordt voor de tweede keer wereldkampioen. Hij zal het echter nooit weer overdoen. Ook wint hij in dat jaar... de 500 van Indianapolis. En schrijft daardoor... ook in Amerika geschiedenis. 1966... was niet zijn beste seizoen. Slechts één overwinning. Hij wordt dat seizoen... zesde overal. In 1967 won hij vier GP's... werd derde achter Hulm... en Jack Jack. Toch knap in de Lotus. Ook wel genoemd... de rijdende benzinebak... In 1968 was het al niet veel anders. Slechts één GP-overwinning op het circuit van Lama. In Zuid-Afrika zijn laatste overwinning. En zijn laatste inning. Jim Kwark kwam later dat jaar om het leven tijdens een ongeval op Hoggenheim in een Formule 2. Een groot coureur in een mooie carrière. Passé. Een kapotte band, een afgebroken naaf. De oorzaak is tot op heden een blanco Paragraaf. Jim Clark, de beste autoracer van zijn tijd. Hamilton, Vettel en Max stralen in zijn voetsporen. Ook zij zullen de naam Jim Clark nog heel vaak horen. Een gentleman driver was zijn bijnaam. En Jim, Jim, zijn voornaam. een plaatje aan het opzoeken en dan druk je hem gewoon weg. Wat erg, Cor. Wat erg is dit weer. Wat een schande. Ja, nou in ieder geval hebben we nu uh, meneer Heij. Hij is er weer. Fred Heij hebben we ja. aan tafel al aangeschoven. Ja, zeker. Dag, uh, Dag, Fred. Dag. Hele, ja, hele goede middag Zometeen uh, jouw programma Entertainment for You. Uh, wat uh, kunnen we daar uh, vandaag van verwachten? Ja, een heleboel muziek. <laughs> Nee, we krijgen als het goed is, uh, is hij onderweg. Krijgen we een visite van uh, Jeffrey Stoppers. En wie is dat? Die, uh, die komt hier uh, zijn uh, nieuwe single eigenlijk uh, promoten. Aha, ja. En uh, dat nummer heet Donder maar op. Dus oh, donder maar op. Dat is uh, tegen ons gericht. Uh, ja, nee, maar... ja, ja, nee, nee, nee, Ik denk dat het weer meer op vrouwelijk vlak is, maar... Ah, okay. donder maar op. Ja, wat wat me wel een beetje opvalt met die Nederlandstalige nummers, ja. gaat het gaat bijna altijd over vrouwen. Hè? Ja. Ja. Dus of ze zijn er helemaal verliefd op, voor naar Jelle bijvoorbeeld. Ja, of ja, ze, maar, ze kunnen opdonden. Ja, maar dat is het andersom ook. Dus. Ja. Alleen ja, daar hoor je wat minder van. Er zijn wel meer ja. uitgaves ja. van Donder maar Op uh, dit, uh, dit seizoen. Ja, ja, ja. ja ik, Alex ook, Donder maar Op. Ja, ik denk dat het te maken heeft met het weer. Ja? ja. ja we gaan ook nog eventjes contact opnemen met uh, Dave Groenendijk. Die kennen we ook allemaal wel een beetje. Uh, degene die van Nederlandstalig muziek houden. En die heeft uh, ja, eigenlijk een, een, een, een, een oud nummer in een nieuw jasje gestoken. Van Dirk Mildijk destijds. Ik ja. hou van het leven. Ja, oké. Okay. Uh, ja, daarna gaan we ook nog eventjes uh, terug naar een, uh, een zangeres. Die eigenlijk uh, ja, een tijd uit het oog is verdwenen. Janske. Ja. En die is... Uh, ja, het nummer heet Ik ben weer terug. Dus ja, ze is... Uh, ze is weer terug. En dan gaan we nog eventjes contact opnemen met Dion. En zijn nieuwe single heet Jouw Selfie. Jouw ja. Selfie? Ja. Ja. Jouw Selfie, ja. ja. ja. Hij uh, ja. heet die echt zo. <laughs> het nummer Dion, heet nee, Jouw hij, Selfie. Hij, hij, hij heet Dion, hè? <laughs> Dion met Jouw Selfie. <laughs> ja, ja, ja. We gaan een heel stuk stukje luisteren. Ja, ik, ik Dit hoor... Dit is uh, Jeffy Stappers. Je ja, klopt. gemaakt vanaf het begin. Zonder maar op. In, plaats, meer voor jou in, dit huis. in ieder geval Fred, uh, jij hebt ja. hier straks uh, te gast, de gasten in show. Ja. Wat een ja. drukke show trouwens. Ja, het is uh, ja, eigenlijk een beetje... Ja, er staan er eigenlijk een heleboel te popelen om hier te komen in de studio. En uh, ja, ik, ik heb niet uh, uh, ja, meer plek eigenlijk. Ik, ik, ik ken er maar één of twee en dan moet ik minder uh, of gaan bellen of minder op visite nemen. Je kan ook geld twee, vragen. Uh, ja, dat, dat, zou, dat zou ook mogelijk zijn. Maar. Ja, ik hoorde trouwens dat er ook wel wat Nederlandstalige muziek in de, in de, in de top 40 staat. In de, in de categorie nummers die jij graag hier in jouw uitzending doet. Ja. Onder andere ja. van Wilbert Pigmans. Ja. ja. Toreador. Toreador, ja. ja. Gaat die ook nog een keer komen? Uh, heel misschien. Het is, het is een beetje afhankelijk van uh, waar, de, waar de mensen zelf inderdaad ook... Uh, Op ja. En naar nou, luisteren natuurlijk, want uh, ja, uh, op, de, op de site bij cfmartiesten.nl, uh, uh, uh, daar staan natuurlijk ook de top 5 staan er top 5. Ja. En uh, ja, daar staat hij nog niet bij. Nee, maar is uh, uh, wel. wel want ik, ik heb op internet gekeken: er is ook een, een crude intention uh, mix. Ja, ja, yeah. ah, yes. ja. Echt. Ja. Uh, ja, ik, ik, ik heb het Gobbenhuis in... De ja, ja. halverwege. Ja, ja. En dan zie je dan een hele grote zaal met, met 10.000 mensen die dan heel uit het dak gaan. Ja, ja. Dat is nee, wel wat, wat, wat ook nog wel op de site komt, is een, een, eigenlijk een, een soort van uh, vergeten uh, top 20. Ja. ja. Die gaat dan nog komen uh, met, met nummers die je eigenlijk uh, ja, niet, niet heel vaak uh, hoort. En, en die toch wel in de, eigenlijk in de Nederlandstalige top uh, 30 staan. Oké. Okay. Dat is wel weer interessant ja, Dus, dat, dus dat, uh, Daar pikken wij dus uh, daar een, een, een, een, eigenlijk een top 20 uit. Ja, en dan uh, ja. komt er weer een, uh, een uh, remix, uh, remix van of zo. Ja. Ja. <laughs> nou, zoiets, ja. ja. ja. Dus uh, allemaal leuke ideeën hier. Dus uh, allemaal gezellige muziek nieuw voorbij bij uh, Entertainment For You. Zeker weten. Zometeen uh, na vijf Entertainment For You hier op de Zandvoortse Eter bij ZFM Zandvoort. En wij gaan uh, langzamerhand uh, gaan wij naar het uh, einde. Ik zit ook even op de klok te kijken. Dan komen we misschien met miss miss de muziek precies uit. Cor. Uh, ja. uh, maar in ieder geval... Uh, wij zijn bijna aan het einde gekomen van dit uh, programma. Uh, ja, we hopen dat vol volgende week uh, Rob en Albert Jan uh, er in ieder geval weer zijn. Hier uh, op deze plek. Ja, het was een beetje een last minute invalactie. Uh, het was ook wel uh, een, beetje te, wijzen, te merken, een beetje te merken. Het was een beetje te merken. Dingels konden we niet ja. vinden. En <laughs> Maar ondertussen hebben we onze weg gevonden. We hebben onze weg gevonden en het, uh, we hebben zoveel mogelijk geprobeerd het programma en de stijl van het programma uh, in stand te houden. En hetzelfde te doen wat je dan hoort te doen in Zandvoort op zaterdag. Ja, Zoals wij Joop willen, van Nes was erbij. Wij willen Joop van Nes natuurlijk ook bedanken voor zijn bijdrage. Uh, Willem van Dren-Densen, ja, uh, bedankt voor het terugbellen. En uh, Donnie, de Pierik en Lucie natuurlijk op het circuit. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage. En natuurlijk uh, Albert-Joel Vos voor de redactie. Ja, want die heeft alles netjes voorbereid. Ja, wel lief van hem dat toch? was wel heel erg lief van hem. Zeker weten. Volgende week is dit programma er gewoon weer. Zandvoort op zaterdag vanaf uh, twee uur. En uh, vanaf uh, maandag kan u ook weer luisteren naar Zandvoort Lunch... vanaf maandag van 12 tot 2 uur hier op uh, ZFM. Koor, bedankt. Ja, jij ook bedankt, Roy. En uh, ja, waarmee moeten we natuurlijk afsluiten? Met het, het standaard nummer ja. wat altijd gedraaid wordt in dit programma... als het ja, afgelopen ja, ja. begint te raken. In love is En day day day day dat is hem. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye. Doei. Dag.